Goedemiddag, broeders en zusters. Goedemiddag. Prijs de Heer. Prijs de Heer. Gaat het goed met u? Amen. Halleluja. Eh? Overkomt u het wel eens dat, een, dat een, lied, een lied u dagenlang achtervolgt? U gaat ermee naar bed en u staat ermee op. En dat... Lied achtervolgt u en u zingt het in uw hart. Ik wil het proberen voor u te zingen. Natuurlijk ben ik geen paparotti, hm? maar ik doe het voor de heer, voor de eer van de Heer. Jesus, Jesus, Jesus, there is something about that name. Master, Savior, Jesus, like a fragrance after the rain. Jesus, Jesus, Jesus, let all heaven and earth proclaim. Kings and kingdoms will pass away. But there is something about that name. Amen. Ja, dat lied achter de volglimmer. En ik, ik, ik sta ermee op, ik ging ermee in bed. En ik dacht... Wat is er bijzonders aan de naam van Jezus? En kwam ik een schrift geleden tegen in de spreuken dat over hem ging. Maar ik ben eerst de Heer om een zegen gevraagd. Oké, okay? Vader, dank u wel dat u in onze midden bent. Prijs u en ik loof u, heer, voor de bijstand van uw heilige geest bij het brengen van het woord. Behoed, bewaar mij voor de verkeerde interpretatie van het woord, Heer. En ik dank u, vader, dat u de gemeente zegent, Heer, al deze lieve broeders en zusters, vader, in Jezus' naam. Dank u, Jezus. Amen. En daar staat, en dat zegt Jezus, he? van eeuwigheid aan, ben ik geformeerd. Van de beginne, eer de aarde bestond. Toen er nog geen oceaan was, ben ik geboren. Toen er nog geen bronnen waren, rijk aan water. Eer de bergen omlaag zonken, voor de heuvelen ben ik geboren. Toen hij het aardrijk en de velden nog niet had gemaakt. Nog de eerste stofdeeltjes der wereld. Toen hij de hemel bereidde, was ik daar. Toen hij een kring trok op het oppervlak van de oceaan, toen hij de wolken daarboven bevestigde en de bronnen van de oceaan met kracht opborrelde, toen hij aan de zee haar perk stelde op dat de wateren zijn gebord niet zouden overtreden, en hij de grondslagen der aarde bepaalde, toen was ik als een troetelkind bij hem. Ik was in en al verrukking, dag aan dag, te alle tijden. Mij verheugend voor zijn aangezicht, mij verheugend in de wereld van zijn aardrijk, en mijn vreugde was met de mensenkinderen, broeders en zusters, geweldig is de Heer. Mijn vreugde was met de mensen en kinderen. Laten we dat goed beseffen. Dat het, voor een, dat het een vreugde voor de Heer Jezus is. Want de Bijbel zegt dat Hij in ons midden is. Het is voor Hem een vreugde om, midden in, de, in, om in ons midden te zijn. Het is een vreugde als we bij elkaar komen om hem te loven, om hem te prijzen, om hem alle eer te geven, alle roem en alle, alle dankzegging. Hij is blij om in ons midden te zijn. Laten we ook blij zijn met hem. Amen. U bent zo stil. Ik breng geen roepreek. Ja, van eeuwigheid aan ben ik geformeerd. Hij is begin en het einde. Ja, En broers en zusters, deze middag wil ik mijn blikken richten op Jezus. Alleen op Jezus. Niet op de dingen die in de wereld gebeuren, dat is al ellende genoeg. Maar vanmiddag op Jezus, alleen op Jezus. Wat is er bijzonders aan, aan die naam. Hm? Het is de naam van de koning der koningen. De koning der koningen die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. De naam van de koning der koningen aan wie heerschappij geen einde komt. En voor wie alle kniezen zal moeten buigen. En alle naam en elke tong. ...zal beleiden dat hij de Heere der heren is. De koning der koningen, wiens naam is Alfa en Omega. Alle knieën zal zich moeten, voor hem moeten buigen. Alle koningen, alle presidenten, alle machthebbers, alle bankiers. Ja, alle witte woord, criminelen. Ja, allemaal, al de, de hele wereld zal voor hem zal de knieën moeten buigen. En beleiden, Heer, u bent... De koning der koningen. Hm? Ja, hij is de Alfa en Omega. Broers, en de God die is, die was en die komt. Wat de wereld ook zegt, hij komt. Hm? Hij komt. En wij mogen roepen met elkaar: Maranatha, Heere Jezus, kom spoedig. Ja, ik bid iedere dag dat hij heel spoedig komt. Natuurlijk is hij ook egoïstisch, want er moeten nog miljarden gered worden. Maar broers en zus, wij zien aan alle ontwikkelingen in deze wereld dat zijn komst spoedig is. Ja, misschien hebt u ook gelezen in de krant dat het Vaticaan, de paus, Abbas... Een vredesruis noemt. Abbas, oh dat is die Palestijnse president. En de, het Vaticaan heeft Palestina ver, erkend als een staat. En als je de ontwikkeling volgt, dan zien wij dat de Heer spoedig komt. Wat mij betreft, heren, nu, op dit moment. Maar als hij nu komt. Ja, dan vindt hij een lege kerk, maar wij zijn er niet. Waarom niet? Omdat hij ons eerst opneemt. Ja. Maar goed, broeders en zusters. Jesaja, de profeet Jesaja, noemde hem een wonderbare raadsman. Een sterke God. Een eeuwige vader en een vrede fors. Ja. en broeders en zusters, daar is kracht in de naam van Jezus. Dat is kracht. En ik noem maar een greep uit zijn bediening, toen hij nog op aarde wandelde. Ja, laat me beginnen toen hij in Cafarnaum was. Hij was daar, en er was ook een Romeins garnizoen, en er was ook een compagnie'scommandant, wiens knecht de stervende was. En deze compagnie'scommandant die vroeg aan zijn Jozef-vrienden om naar Jezus te gaan, om hen te vragen bij hem thuis te komen om die knecht te genezen. En die. Die Joodse vrienden zeiden, gingen naar Jezus en zeiden... Jezus, je moet naar die Romeinse officier gaan. Want hij is ons zeer goed gezind. Hij heeft ons lief en hij heeft een synagoge voor ons gebouwd. Dus u moet echt naar die man gaan om die knecht te genezen. En Jezus was op weg naar die man... Maar die officier stuurde zijn krachten ja, En om hem te zeggen: Heere Jezus, u hoeft niet meer te komen. Want het is, ik ben niet waardig, ik ben niet waardig om u te ontvangen. Hm? Hij zei: Ik ben ook een gezaghebber. Als ik tot mijn slaaf zeg: Ga daar, dan gaat hij. Als ik hem bevel geef om daar naartoe te gaan, dan gaat hij ook. En uw woord is voldoende om die knaap, om mijn knecht te genezen. En Jezus was verbaasd. Hij zegt: Ik heb in Israël nooit zo'n groot geloof gevonden. En op datzelfde moment was die knecht genezen. Dat is de kracht van de naam van Jezus. Hm. En vandaar maakte hij een wandeling. Ja, hij maakte een wandeling. Naar Nain. En Nain was ongeveer zo'n 30 kilometer. En die wandeling, dat is, als je wandelt, die afstand wandelt, dat is ongeveer zo'n 30 kilometer. Daar heb je toch ze, minstens 7 uren nodig. Een wandeling van 7 uur. De discipelen gingen met hem mee en ook een groot gevolg. En... Weet u, wij moeten niet vergeten dat toen Jezus op aarde was, hij volkomen mens was. Hij had de leiding van de Heilige Geest nodig. En zoals wij uit Matthäus kunnen zien, toen de Heilige Geest hem leidde naar de woestijn om verrocht te worden, dan denk ik dat hij ook door de Geest geleid werd om naar naaien te gaan. En het doel was om een begrafenis af te lassen. Stel ja. u eens voor, ze hebben zeven uur lang gewandeld en ze kwamen op tijd in Nain. want hij zag die stoet, die begrafenisstoet, zag hij bij de stadspoort op weg naar de begraafplaats. En hij zag de hele stoet. Hij zag die, die, uh, die weduwe die, die, die in huilen uitbarst van droefheid. Hij zag ook de ingehuurde huilende vrouwen achter haar. Ja, zo ging het in die tijd. En hij liep naar de baan toe. En hij zei tegen die dragers: Hé, hey, stop even. Leg die baan neer. En toen hij die weduwe zag, die moeder zag, toen werd hij met ontferming bewogen, staat er. Hij had medelijden met haar. Want die jonge man, die dode jonge man, was haar enige zoon. Hm? En, en, en er, was, er zou niemand anders zijn die voor haar zou kunnen zorgen. En in die tijd bestond er geen uh, sociale zorg. Dus hij was volkomen op die zoon aangewezen. En Jezus kreeg medelijden met haar. En hij raakte de baar aan. En hij gaf die, jong, die dode jongeling beveld en zegt, sta op. En die jongeling stond op. Kijk, de kracht van de naam van Jezus. De dood. De dood heeft geen enkel recht van bestaan. wanneer Jezus zegt, sta op, dan moest ook de dood gehoorzamen. Hm? Want, broers en zusters, hij heeft dood en hel voor ons overwonnen. Hm? Hij heeft dood en hel voor ons overwonnen. En een andere gebeurtenis, ja... Ik denk aan Zacchaeus. Zacchaeus was de meest gehate man in Israël. Want hij was een oppertollenaar. Hij in de, de belastingen voor de, voor de bezetter. Hm? Want in die tijd was Israël onder Romeins gezag. Maar Jezus. Deed hij zei hem, kom eens hier. En Zaccheus kwam bij Jezus. Hij zei, Zageus, luister. Vandaag moet ik in jouw huis vertoeven. Hij zei niet, ik, moet bij, ik, ik wil bij je kraag ordineren. Nee, hij zei, ik wil in je huis overnachten. Jezus in huis bij een oppertollenaar, hoe bestaat dat? Hm? Hij heet niet aan G en zei: Hé, hey, je, je bent een oppertollenaar, beleid je zonde voor mij. Dat deed hij niet. Hij zegt: Ik wil in je huis vertoeven. Zo gaat Jezus met zondaren om, broeders en zusters. Wij, wij doen het anders. Wat zeggen wij? Hé, hey, uh, kom tot Jezus, beleid is je zonde. Hm? Dat deed hij niet. En hij, was, hij vertoefde in het huis. ...van Zaccheus. En Zaccheus was zo blij... Ja, ...hij was eigenlijk verbluft ...dat Jezus Christus... ...bij hem in, in huis wilde logeren, Bij hem wilde slapen. Hij was zo blij dat hij een diner aanrichtte... ...voor al zijn vrienden. Ja, voor al zijn vrienden. Natuurlijk kreeg Jezus kritiek van, van zijn geloofsgenoten. De Fariseeën, de schriftelijke zoals wij vandaag altijd kritiek hebben. Ja, vandaag heb je ook een instituut die dat doet, de Apologetic Index. Ja, in Amerika de, heb je instituten die zich geroepen voelen om uh, een, over uh, voorgangers te gaan oordelen en veroordelen. En ze hebben een hele lijst van voorgangers, van predikers. die, die, die, die zij dus dwaaleren noemen. Ik noem maar een paar, zoals John Hagee, Benny Hinn. noem die op. Al die beroemde predikers van, van deze tijd, die, noemen ze, die zeggen ze dat zijn dwaaleren. Want zij spreken in tongen, tongentaal is duivels. Ik kan u alleen één ding. Dat elke gave van de Heilige Geest absoluut goddelijk is. Hm? Ja. Maar goed, Zacchaeus was zo blij dat hij tegen Jezus zei: Jezus, ik heb belastingen geënt. Maar ik heb niet datgene geënt wat ik moest innen. Nee, ik heb afgeperst. Zelfs viermaal het bedrag liet ik hun betalen. Maar ik ben bereid om het hun terug te geven wat ik afgeperst heb. Kijk, dat is werkelijk een, een, een, een, een, een bekering. Hm? Totale bekering van Zaccheus. Hm. Hij deed het niet met mooie woorden. Hij deed het met de daad. Zaccheus. Een ander tollenaar. Die was bezig om geld te innen, En Jezus kwam langs, dat was Levi. En Jezus zei tegen hem, hé hey, Levi, volg mij. Dat was alles wat Jezus zei. En broers en zusters, als een vreemde man of een vreemde tegen u zei, terwijl u ergens zit, hé hey, volg mij, dan kijkt u zo raar, wat doe je nou? Do? Wat bloei je nou? Maar Levi kon geen weerstand bieden. Hij stond op, hij liep de boel de boel en hij liep achter Jezus aan. En weet u wat zo bijzonder is van deze Levi? Zijn naam veranderde in Matthäus. Hij de schrijver van het eerste evangelie van Matthäus. En Matthäus heeft het leven van Jezus beschreven als de koning der koningen. Als de koning. En als u bijvoorbeeld... hoofdstuk 1 van Matthäus neemt... dan heeft hij ook... een hele... Uh, geboorteregister... van Jezus beschreven. U moet dat dus goed bestuderen. Het is niet zomaar... Het is in, heel interessant. Ja, want dan zult u zien dat... in de uh, voorgeslag van Jezus Christus... zondaren waren. Huh? Raghab de Hoer. Bijvoorbeeld. Hm? Zo... Zo so is een ontmoeting met Jezus. dat brengt verandering in je leven. Je kunt niet dezelfde zijn, broeders en zusters. Dat zien we hier bij deze Levi, die Matthijs werd. Ik denk aan. ja. Ja, die bekende vrouw. Uit Johannes 8, dat was die uh, overspelige vrouw, hm? die uh, op hete daad werd betrapt. En die uh, geestelijkheid van die tijd, die sleurde haar mee naar Jezus. Natuurlijk wilde zij niet, maar... Ze hebben haar meegenomen naar Jezus. En tegen Jezus gezegd. Jezus, deze vrouw hebben we betrapt. Op heterdaad betrapt toen zij overspel pleegde. En de wet van Mozes zegt dat wij haar moeten stedigen. Wat zegt u? Kijk, deze fariseer. Deze steltje huilglaas, die wilde Jezus in een val brengen. Want als Jezus die vrouw zou stenigen, dan ging hij tegen de wet van Mozes, want het was Sabbat. En op Sabbat mag je niets doen. Hm? Ja. En bovendien zou hij ook voor het Romeins gerecht gebracht worden, wegens moord. Hm? En u weet, u kent het verhaal, Jezus deed niets, deed niets hij, hij schreef iets op de grond. En deze fariseeën, Jezus zei alleen, luister mensen, lieve broeders, als jullie zonder zonde zijn, pak die steen op en werp maar op haar stenig haar maar. Maar ze dropen één voor één af. En wat bleek, broers en zusters, toen die vrouw alleen met Jezus bleef, toen vroeg Jezus haar, hebben die lieve broedertjes je veroordeeld? Nee, zei ze. Hij zei, nou, ik veroordeel je ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Hm ga heen en zorg hem hier. Kijk, broers en zusters. Zoals wij hier zitten, er was ook een dag in ons leven dat wij tot Jezus kwamen. Hm? We hebben een preek gehoord ja, en de Heilige Geest sprak tot ons hart. En we hebben Jezus geaccepteerd, we hebben onze zonden beleden. Hm? Zij heeft haar zon niet eens beleden, want er was duidelijk, zij heeft overspel gepleegd. Maar Jezus heeft haar niet veroordeeld. Ik denk dat het een goede les is voor ons. Om niet altijd te gaan oordelen over anderen. Laten wij voordat wij dat gaan doen, ons, onze hand in eigen boezem steken. Ach, broeders en zusters, toen ik nog jong was als voorganger in Suriname maakte ik ook fouten. Ik was ook snel met oordelen. En veroordelen. Ik was ook iemand... Als, als, er was een broeder... die naar mij kwam. Hij zei... Broeder, mag ik u wat vragen? Ik zei ja, broeder. Nou, we zijn allemaal volwassenen hier, dus ik kan het wel zeggen. Hij zei, broeder... Ik ben getrouwd, maar ik heb niet genoeg aan mijn vrouw. Zij voldoet niet zoals ik het wil. Hij zegt, als ik nou extra vrouwtjes meeneem, hij bedoelt u weet wel, naar gaat. Is dat goed? Ik zit natuurlijk niet, broer, dan, dan, dan, dan zonder u. Ja, maar wat moet ik dan doen? Ik zeg, dan moet u, dan moet u bevrijd worden van die onreine geest. Maar later vertelde zijn vrouw aan mijn vrouw, ja, die man van mij is onverzadigbaar. Ja. Ja. En laten wij het begrip tonen voor de situatie. Laten wij ons proberen te verplaatsen in de situatie van de ander. Want evengoed, als wij gevoel hebben, heeft die ander ook. Hm? Die ander kent ook verdriet. Hm? Die ander kent ook het gevoel van onbegrepen te worden enzovoorts. Ik hm? dus laten wij voorzichtig zijn. Ja. Denk aan die vrouw bij die bron, die op het heetst van de dag water ging halen. En toen ze bij de bron kwam... Ja, was Jezus daar. En Jezus die vroeg haar om water. U kent ook die geschiedenis. Maar er ontstond een gesprek tussen haar en Jezus. En op een gegeven moment zei Jezus in haar vrouw, haal je man bij. En toen zei ze tegen hem, ik heb geen man. En Jezus zei, je hebt gelijk, je bent eerlijk. Want die, de man met wie je nu een relatie hebt, is niet je man. Hm? Jezus zei, je hebt vijf mannen gehad. Maar deze zesde man is, geen, is niet je man. In die tijd was het zo dat vrouwen jong gingen trouwen, sommige 13, 14 jaar, misschien was zij ook op jonge leeftijd getrouwd. En waren die mannen met wie ze getrouwd waren één voor één vroeg gestorven, kan ook zijn dat een van die mannen haar een scheidsbrief heeft gegeven. In die tijd ging dat ook zo. De mannen hadden bevoegdheid om hun vrouw, als ze dus genoeg kregen van hun vrouw, dan zeg ik, nou, ik geef je een scheidbrief, ga je gang. Je bent vrij. Toen ging dat vroeger. Ja. En het wonderlijk van deze vrouw was, broers en zusters, dat die woorden van Jezus haar zo hebben gegrepen... Dat zij vanaf dat moment, ja, zij haastte om naar, naar, naar haar huis te gaan, naar het centrum te gaan. Ja. Zij liep zelfs haar waterkruik daar ook bij de bron achter. Hm? Zo diep onder de indruk was zij. Maar wat zei ze, ze zegt, mannen, dames en heren, laten we mij zo zeggen, ik heb iemand ontmoet die mij verteld heeft wat ik allemaal gedaan heb. Hij zegt, dat is beslist, de profeet. Zou dat niet de christen zijn, de gezalfde? Ja. En hier zie je een beeld van iemand die, die van een zondaar en die evangelist werd. Want zij evangeliseerde. En die mensen die met haar gehoord hebben... Die geloofden haar. Nou wordt deze vrouw altijd bestempeld als een overspelige vrouw. Een sonderes. Dat betekent een slecht iemand. Wij oordelen, oh die is vijf keer getrouwd, dus hij uh, je gang. Maar het feit dat de mensen haar geloofden op haar woord... Hm? Getuig toch dat, dat, dat, dat. Je moet niet gewoon oordelen. Hm? Je, je, je, en als je 100% weet dat iemand slecht is. dan weet je van tevoren dat je onbetrouwbaar bent. Maar wat deze vrouw betreft. dan ben ik toch geneigd dat zij toch niet zo slecht was. want men geloofde haar. Hm? Men geloofde haar. Ja. En het bleek... dat de hele stad... door haar getuigenis tot bekering kwam. Hm? Wat zei dat zij? Vrouw... wij hebben hem zelf gehoord... wij hoeven jou niet meer te horen. Hm? Wij weten nu... dat hij de Christus was. Christus is. Ja. Kijk broers en zusters... Jezus, die getuigde ook van zichzelf. Hij zei, mensen, ik ben de goede herder. Hij zei, ik ben de deur. En die deur van de koning der koningen, dat is Jezus Christus, die deur van de koning der koningen is altijd wagenwijd open. Het is geen moment dicht. Het wordt niet bewaakt door het steltje Chase, ja. Maar het is waargenomen open. En iedereen is welkom die hem nodig heeft. Hij zegt, kom tot mij als je vermoeid en belast bent. Ik zal je rust geven. Ik zie je vrede geven, want ik ben de vredevors. Ik geef je echte vrede in je hart. Maar kom tot mij. Die deur is open, staat open voor hen die werkelijk problemen hebben met zichzelf. Voor hen die ten einde raad zijn. Voor hen die ziek zijn. Voor hen die het niet meer zien zitten. Die misschien op het punt staan om een einde aan hun leven te maken... Die deur is ook voor ons open. We hebben, wij zijn toch als kindergods verlost van, over, van alle problemen? Niet? Ja? Eigenlijk horen we dat, te zijn. Want wie zoon vrij maakt, is waarlijk vrij. Hm? Ja? Maar wat voor probleem je ook hebt, kom tot Hem. Hm? Weet u, ik heb. Hm? Een paar jaar terug en kort geleden ook ervaren. dat hij werkelijk absoluut bestaat en getrouw is. Ik werd ernstig ziek, dat weet mijn zoon. En het was om ja, drie uur s'nachts. Ik ging uh, naar het toilet en toen ik dus naar mijn bed ging, viel ik. Ik had geen kracht meer om op te staan. Wat ik ook probeerde, het lukte niet. En ik heb mijn. Oudste dochter gebeld. Die woonde ongeveer vijf. vijf minuten. Van mij. Ik zei Melinda. Ik kom met Daan even. Want ik kan niet opstaan. Maar intussen bad ik. heer, dit is niet tot. Ere en glorie van uw naam. Dat ik niet kan opstaan. Hm? Uw woord zegt. Dat u mij kracht geeft. Hm? En broeders, op dat moment heb ik nogmaals gevraagd. En ik kreeg werkelijk de kracht om op mijn bed te komen. Ja, ik heb er, werkelijk de kracht van de heer ervaren. Ja. De tweede keer was voor ons vertrek naar Suriname. Toen werd ik ziek. Ik kreeg longontsteking, ik werd opgenomen in het ziekenhuis. ik bad, heren, hoe moet dit? Wij, ik heb af, wij hebben afspraken in Suriname. Ik zei, ik moet gaan. En ik bad de heer om genezing, om bevrijding. En de heer heeft het verhoord. En wij zijn naar Suriname gegaan en we hebben een fijne tijd gehad. Lekker gegeten. enzovoort. Ja. ...even heerlijk als de maaltijd bij, bij Boertuig. <laughs> ja. Maar zo is het. Wij kunnen volkomen op hem vertrouwen. Op Jezus alleen. Ja. Op hem alleen. Hij was ook een wonderbare raadsman. Wat is een raadsman? Een advocaat, toch? Jurist. Ja. En hij was zo... Maar maar deze raadsman is wonderbaar. Het wonderbare van deze raadsman, dat, dat hij ja, aan het kruis hing. Hm? Links van hem was een moordenaar, rechts van hem was een moordenaar. En een van de moordenaars, die, die deed een beroep op hem. Dat mensen zeggen, hij deed een hoger beroep. Ja. Hij deed beroep op de koning der koningen. En Jezus tegen hem, man, vanaf dit moment ga je met mij naar het paradijs. Kijk, dat is die wonderbare raadsman. Ja, hij is nooit om raad verlegen. Wij wel. Wij weten soms geen raad en wij doen gekke dingen als we geen raad weten. Maar Jezus bleef altijd kalm, rustig, ook tijdens de storm op zee. Hij was de natuur, de baas. Hij beval de storm om, kalm te, om tot kalmte te komen. En de storm bleek, werd kalm. Een wonderbare raadsman. Hij is ook een sterke god. Ja, geen slappeling, maar sterk. Hij was god. Een sterke god. En broers en zusters. Ik kan maar alleen één ding zeggen. In alles wat wij doen, natuurlijk, natuurlijk ervaren wij dingen mee in het leven. Het is niet zo dat wij op rolsgaten naar de hemel gaan. Nee, wij gaan door moeite en zorgen, door verdriet en noemt u maar wat. Soms ben je bang om bepaalde enveloppen te openen, want daar is weer een nota die niet betaald kan worden. Ja, toch? Dat is de werkelijkheid. Ik heb het meegemaakt. Ja, ik heb het ook ervaren. Hm? Maar één ding weet ik. Juist wanneer je in, een, in de put zet, dat zegt het koosje, dan trekt hij je eruit. Hm? Hij richt je weer op. Je kan volledig op deze Jezus vertrouwen. En bovendien, broers en zusters... Wij, u en ik. Er staat in de Bijbel dit. En dat geldt voor u en voor mij. En dat is absoluut de waarheid. Er staat, hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis. Hij heeft ons overgebracht in zijn koninkrijk. Wij zijn zijn onderdanen. En in hem hebben wij... Onze verlossing en de vergeving van onze zonden. Wat willen wij eigenlijk nog meer? Hm. De Bijbel zegt dat wij, doordat wij Jezus Christus hebben aanvaard, geaccepteerd als onze redder en verlosser, zijn wij burgers geworden van een koninkrijk in de hemelen. Dat is een koninkrijk dat nooit overwonnen kan worden. Dat is een onoverwinnelijk koninkrijk. Hm. Het dat is een koninkrijk dat bestand is tegen de aanvallen van de islamitische staat. Ja, op het ogenblik wordt de wereld opgeschrikt door deze steltjes terroristen. Maar laten wij ook in deze tijd vertrouwen op Jezus en beten dat Hij ons uit de macht der duisternis verlost heeft. Ja, Hij heeft onze zonden aan het kruis genageld. Hij heeft onze ziekten en smarten gedragen. Ja. Wat willen we nog meer? Het is zelfs zo dat Paulus zegt. Gerekend naar de tijd zijn wij meer dan overwinnaars. Wij mogen meer dan overwinnaars zijn. En wij mogen overwinnaars zijn over elke situatie. Natuurlijk maken wij zware tijden mee. Maar als wij op... Jezus vertrouwen, dan komt hij altijd op tijd met de oplossing, nee, nooit te laat. En broers en zusters, bovendien zegt de Bijbel, welzalig, welzalig hij wiens overtredingen vergeven, wiens zonde bedekt is, welzalig de mens, wie de Heere de ongerechtheid niet meer toerekent. En in, in wiens geest geen bedrog is. Wij zijn die zalige broers en zusters. Accepteert u dat of niet? Als u dat, als u dat niet accepteert, bent u nog in de zonde. Want we hebben net gehoord dat hij ons van los heeft uit de macht der de zonde. Uit de macht van Satan. Wij zijn vrije mensen. Wij zijn meer dan overwinnaars. door Jezus Christus die ons kracht heeft. Laten wij leven ook als overwinnaars, broers en zusters. Ja? Een leven als overwinnaars wil zeggen dat je, dat je met, met blijdschap door het leven mag gaan. wetende dat de koning der, dat de koning der koningen is die wij dienen eeuwig leeft en wij met hem dat hij ons ook het eeuwige leven heeft geschonken wat willen we nog meer